Ook de voortdurende hoge werkloosheid, de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid en de teruglopende beurskoersen leiden tot somberheid over de toekomst. In Europa daalt het consumentenvertrouwen ook sterker dan verwacht. Oorzaken zijn de Europese schuldencrisis en de verwachting dat de economie niet meer groeit. De grootste daling was in Nederland en Duitsland. Door een ongeluk vanmiddag is de A1 bij Deventer richting Hengelo tot ver in de avond afgesloten geweest. Een Duitse tankauto reed in op langzaam rijdend verkeer. Bij de botsing die volgde waren in totaal drie vrachtwagens, twee bestelbusjes en een auto betrokken. Twee mensen raakten bekneld en werden zwaargewond afgevoerd. Er viel ook een lichtgewonde. De Duitse vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Hij reed met hoge snelheid terwijl er een file ontstond. Het ongeluk gebeurde tussen Deventer Oost en Batman. In zijn huis in Chicago is de Amerikaanse blueslegende David Honeyboy Edwards overleden. Hij was een van de laatste muzikanten uit de tijd van de Mississippi Delta Blues, de oorspronkelijke muziek uit de slavernij. Edwards won aan het eind van zijn lange loopbaan nog twee Grammy Awards. In 2008 voor het beste bluesalbum en in 2010 voor zijn hele oeuvre. Hij trad tot op hoge leeftijd op. In 2009 speelde hij bij de beëdiging van president Obama. David Honeyboy Edwards is 96 jaar geworden. Het weer, wolkenvelden, opklaringen en in het noorden en westen nog een enkele bui. Morgen vooral in het zuiden ook wat zon en het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De lijn met Henry Schut. Goedenavond, de klok tikt door. Nog ruim een dag mag er gehandeld worden in voetballers. En er is veel belangstelling voor Elgiro Elia. Hij wil weg bij HSV. Dit zei hij gisteren. Mijn voorkeur ga ik naar Engeland. En uh, ik wil heel graag in Engeland spelen. En. Uh... Als het, zou kunnen, dan, als het niet zou kunnen, dan ergens anders. Ja, en het werd ergens anders, want Elia stapte in het vliegtuig naar Italië... om te onderhandelen met Juventus. Zometeen horen we of het al rond is. Trainer Mario Been kan zich verheugen op Champions League voetbal... met de Belgische club Racing Genk. Een heel verschil dus met het rampseizoen dat hij bij Feyenoord had. Ja, maar zo, ziet de zo zit de voetballerij in elkaar. Het is van de ene uit de stint de andere uit. Dus uh, nee, daar kijk ik niet meer gek van op. Zometeen meer daarover. Een oud Genk-trainer Sef Vergozen, vertelt dan waarom ook in Genk het hand-en-hand hand kameraden van de tribunes komt, al jaren. Bij de US Open in New York, tennis dus, wordt er op dit moment gespeeld door de Nederlandse, door Aranska Rus, Marcella Mesker. Hoe gaat het? Nou, ze zijn uh, net begonnen. Ze is uh, de derde partij op baan 8. Dat is een uh, achterafbaantje. En ze speelt tegen de Russin Elina Vesnina. Uh, vier games gespeeld. Het staat 2-2. Dus uh, er zijn nog geen breaks uh, geweest. Nou, ik wil dat bij de vrouwen niet altijd wat zeggen. Maar het uh, gaat gelijk op. En uh, Rus heeft nu 0-30 voorsprong op de service van Vesnina. Ook honkbal in deze uitzending. De beslissing over wie zich plaatst voor de Holland-series. De finale dus om het landskampioenschap. Wordt het Neptunus of Amsterdam? En die houdt uh, ja, dat hangt er vanaf. Als Neptunus wint, is uh, Neptunus degene die jaast aan de zaterdag in de Holland-serie zit. Samen met Fase Pioniers uit Hoofddorp. Maar mocht Amsterdam winnen, en daar lijkt het op, dan krijgen we morgen nog een wedstrijd om de beslissing daarin te krijgen. Want het staat 3-1 voor Amsterdam. We zitten in de tweede helft van de achtste inning. Maar het blijft honkbal. Het is maar 3-1. En Neptunus heeft mensen op te honken en een goede slagman met Kingsail. Eén klap kan de heleboel omzetten. Straks ook nog aandacht voor een voedselvergiftiging onder de Nederlanders bij de WK roeien Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Elgiro Elia verliet vanochtend de trainingskamp van het Nederlands Elftal. Hij kreeg vrij af om naar Italië te gaan. Verslaggever van Oranje Bas Ticheler, goedenavond. Goedenavond. Hij ging op visite bij Juventus. Opmerkelijk denk ik ja, dat je zomaar vrij af krijgt bij het Nederlands Elftal. Ja, dat gebeurt inderdaad niet zo heel vaak. Uh, hij heeft dat netjes bij de bondscoach aangegeven en gezegd... God, dit is het verhaal, uh, kan dat? En dat kon. Dat had ook te maken met dat Oranje verder vanmiddag... niet zo gek veel belangrijke dingen te doen had. Ja, Gisteren vertelde hij nog dat hij naar Engeland wilde... en dat klonk toch zeer overtuigend wat hij daar zei. Uh, wat moet ik daar dan nu voor conclusie aan verbinden? Wist hij gisteren echt nog niks of was het om ons te neppen? Ja, dat vraag ik me ook af, want ik begrijp dat het... Uh, toch gisteren al duidelijk was dat zijn zaakwaarnemer in Italië was... en met Juventus aan het praten was. Misschien was dat nog in een oriënterende fase... en dacht hij, laat ik mijn mond er maar even overhouden. Dat zou kunnen. Een andere uh, reden zou ik er niet voor kunnen verzinnen, eigenlijk. Nee, maar het is toch een, een, als het zijn nieuwe club wordt... toch niet een, een, echt een goede binnenkomen, lijkt me. Nee, nou ja, god, het is een beetje een Misschien is het een beetje een leugentje om best Dus <lacht> het, het is overigens wel echt de kans dat het zijn nieuwe club wordt. Dus wel, wordt wel per minuut groter. Hij heeft uh, gesprekken gehad met de directeur Marotta. Hij heeft daar, daar heeft de eigenaar bij gezeten. Dat is Andrea Agnelli. Dat is ook de meneer van de FIATS. Uh, voor Elia is het misschien goed om te weten... dat dat dus ook de meneer is van de Ferraris en de Maserati's. <lacht> Trainer Conte, uh, daar heeft hij mee gesproken. Hij is medisch gekeurd in de privékliniek. Italiaanse media melden dat er een contract klaar ligt voor hem... voor vier jaar. Nou, dat kan is... niet mis, toch? Nee, dat lijkt mij ook. Uh, we proberen hem ook... Te pakken te krijgen uh, om de bevestiging te krijgen dat, laten we zeggen, de inkt droog is en dat het contract is getekend. Uh, die bevestiging hebben we nog niet. Wat we wel net lazen op zijn Twitterpagina... is dat hij toch weer op weg terug is naar Nederland. Dus we proberen het nog even te achterhalen. Ja, daar hebben we nog een minuut of vijftig voor. We gaan allemaal vanuit dat het rondkomt, want zo klinkt het wel aan alle kanten. Ja, maar het zou toch leuk zijn als hij dan nog even echt ja ja's tegen ons gaat zeggen. Weet, iets in een uh, prematuurstadium, maar toch ook wel heel interessant. Ondertussen ging Brian Ruiz van FC Twente met het vliegtuig naar Londen... Uh, nou niet om te winkelen, denk ik. Nee, en ook niet om te rellen, hoop ik. Nee, die uh, zal wel naar Londen gegaan zijn om toch met Fulham te praten. Zo is uh, het idee. Uh, dat is wel veel meer dan een idee trouwens. Uh, de club van Martin Jol natuurlijk, Fulham. Die al in een eerder stadium hebben gezegd... wij willen jou graag hebben en we vinden je erg interessant. Dat hebben ze ook nog even van Nazar Chadli gezegd trouwens. Een andere speler van Twente. Uh, en Jol heeft daar bovenop gezegd eigenlijk ook al in een heel vroeg stadium... dat hij niet tevreden is over zijn selectie... waar meer mensen zijn weggegaan dan gekomen. Hij wilde met name een aanvaller sowieso bij. Het gaat met Fulham ook niet goed. Beroerde start in de competitie. Ze hebben pas één punt uit de eerste drie wedstrijden. Dus Joel heeft de voorbije weken toch vaker gezegd... er moet echt wat bij. Dus nou ja, misschien dus nu wel. Brian Ruiz, van wie ik begrepen heb... dat er in ieder geval daar in Londen... een enorm salaris voor hem klaar ligt... En dan is het aan hem de vraag of hij het interessant genoeg vindt. Ja, waarvan acte voor dit moment. En als daar nog nieuws over is, hoort u dat natuurlijk ook in deze uitzending. En we spreken jou, was later nog over het Nederlands elftal. Nu eerst naar ander voetbalnieuws. Anderhalve maand geleden zetten de spelers van Feyenoord hem op straat. Vandaag zette Mario Been een handtekening onder een contract bij het Belgische Racing Genk. Vanuit de Kristal Arena. Verslaggever Steven Dalebout.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 Die onder meer de ploeg naar de landstitel bracht vorig jaar. En daar zit dan meteen een van de moeilijkheden in voor Mario Been. Ja, maar iemand moet het doen. Dus dat zou voor die anderen net zo lastig zijn als voor mij. Maar uh, ik weet dat Frank het uitstekend gedaan heeft. Hier. Kampioen worden en uh, de Champions League bereiken. Ja, dat is niet elk jaar weggelegd. Hè. Daar, uh, zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar goed, wij gaan gewoon onze stinkende best doen om zo dicht mogelijk daaraan te benaderen. En, uh, en wie weet waar we dan uitkomen. Het kan raar lopen, hè? zo zomer. Aan de kant gezet worden door je oude liefde. En dan binnen anderhalf maand een nieuwe liefde vinden. Ja, maar zo zit de, voetballer, de voetballerij in elkaar. Het is van de ene uit in de andere uit. Dus uh, nee, daar kijk ik niet meer gek van op. Dat was Mario Been, de nieuwe trainer dus van Racing Genk. En dat had al eerder een Nederlandse trainer. Een heel succesvolle. Sever vergozen werd in 2002 kampioen van België met Genk. Meneer Gozen, goedenavond. Goedenavond. Past Mario Been net zo goed bij de club als u toen? Uh, mijn gevoel ja, goed. Ik wist vooraf niet of ik zo goed bij de club past, Dat moet je altijd ervaren. Maar mijn gevoel zegt dat Mario dat wel past. Ja, waarom? Uh, nou Ik denk dat Mario iemand is die dicht bij, bij, de, bij de mensen staat, bij de supporters staat. Dat is daar heel erg belangrijk. Maar ook dicht bij de groep staat. Ik krijg te maken met een, uh, een, een, een jonge groep, een, een groep met een. Uh, Goede mentaliteit. Nou, er zijn toch allemaal dingen waarvan ik denk dat dat heel snel gaat klikken. Ja, wat in elk geval zou klikken zijn de spreekkoren vanaf de tribune bij Racing Genk. Want dit vonden we op internet, dit fragment. Nee, ja, en dat was niet speciaal voor Mario Been, hè? Dit hand-in-hand -hand, nee, kameraden. Van wie is het van wie gestoord natuurlijk? Ik wist in elk geval dat ik dacht voordat ik trainer was bij Genk regelmatig kwam als toeschouwer en dat, dat club niet er toen ook al was. Ja, maar u heeft eigenlijk geen idee hoe dat nou toch kan? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Nee. Nee, wij hebben het een beetje nagezocht en het schijnt dat het liedje al veel langer bestond en uiteindelijk door heel veel clubs is opgepakt, maar door Feyenoord in Nederland het meest. En blijkbaar dus ook door Racing Genk in België. Ja. ja. U heeft de club niet alleen getraind? Maar later, een paar jaar geleden, bent u ook nog adviseur geweest. U heeft de club doorgelicht. Wat heeft u ze toen eigenlijk geadviseerd? Nou ja, ik denk niet dat het goed is dat ik hier ga vertellen wat in het rapport allemaal staat. Maar in is het ook niet zo heel moeilijk. Kijk, Henk was toch een club of is een club die... Uh, vergis je dus niet in de prestaties. Hè. Ik denk dat uh, ze de laatste tien, elf jaar drie keer kampioen van België zijn geworden... Uh, drie keer de beker hebben gewonnen, twee keer aan de Champions League hebben heb deelgenomen. En ik hoorde zondagavond op studio voetbal, zei iemand dat het een klein provincieclubje was in België. Ben je het niet mee eens? Club, toen dacht ik nog van nou dan ben je toch niet goed op de hoogte van hoe de situatie werkelijk is. Nee. Want echt zeggen Geng is een club die uh, structureel in de top van België wilde meedraaien. Nou als je dan uh, gaat kijken wat heb je als club nodig, is het niet zo heel moeilijk om aan te geven ja, wat, on wat op dat moment ontbrak en wat er moest komen. Ja, maar wat... Kijk, het, gaat dan, het gaat dan toch om meer professionaliteit, uh, meer werknemers die, ja, die zaken kunnen invullen die niet ingevuld waren. Er was op dat moment bijvoorbeeld geen uh, echte leiding, geen directie, geen algemene uh, leiding. Nou, dat is direct de Graag later. Dan gaat het niet altijd om de functies zelf, maar natuurlijk om de kwaliteiten van mensen. Dus het hele rapport kwam eigenlijk neer, ook naar de stap naar de supporters. In mijn tijd was die, was, die, was die lijn heel erg kort. Dat is toch uh, de jaren daarna wat wat, wat water Die afstand is wat groter geworden, dus dat moest weer hersteld worden. Ja, daar moest wat ik straks al aangaf uh, leiding komen. Uh, ik denk dat we met Dirk de Gaan als algemeen... Uh, die, uh, uh, directeur, een, een voltreffer is geweest. Iemand die de voetbalwereld heel erg goed kan, kent. Dus ja, het kwam eigenlijk meer op die dingen. Veel dingen waren er ook al. Want Genk is natuurlijk wel een club met een fantastische organisatie, in de zin van technische en medische staf. geweldig mooie accommodatie. Dan praat ik over stadion, dan praat ik over trainingsaccommodatie. Een hele goede jeugdopleiding. Wat dat betreft ja, is Genk misschien niet de, de, de, de grootste club qua historie in België, maar misschien wel de mooiste club. Ja, maar gaat Genk ook de volgende stap zetten? Met andere woorden, ze spelen nu weer Champions League. Um, hebben ze daarin iets te zoeken tegen Valencia, Chelsea en Leverkusen? Nou, dat is een hele moeilijke klus. Wat dat betreft is Genk natuurlijk staat ze nog zeg maar, aan de basis van wat ze eigenlijk willen. En dat is permanent in de top van België. Ja. Maar ik herinner me dat uh, na de successen van Emé Antunes, dat was voor mij en na het kampioenschap en de Champions League wat wij hebben gespeeld, ja, toen viel de club dus een heel stuk terug. Omdat uh, de financiële... Toen werden we eigenlijk ook ja, slachtoffer van het succes. Dus er gingen een aantal hele goede spelers weg. Daar werd niet het bedrag van, van uh, gebeurd wat eigenlijk nodig zou zijn. Dus spelers voor dat geld terugkopen was niet mogelijk. Nou, dan begin je weer natuurlijk. Nou, dat is op dit moment absoluut niet het geval. Wel zijn er natuurlijk wel een aantal spelers weggegaan, jammer genoeg. Maar de middelen om daar iets mee te doen... en, en kwaliteiten terug te kopen zijn er ook. Natuurlijk zit je altijd met een deadline. En zal Geng misschien de volgende transferperiode nodig hebben... om, om het helemaal goed op de, op, de, op, de, op de rit te krijgen. Maar we zijn nu absoluut in staat om zeg maar, meer continuïteit in die prestaties te krijgen... in de top zeg maar, drie, vier van welje spelen. Oké, okay, en met Mario Been dus als coach. Seffe dank voor de uitleg. Graag gedaan. En we gaan tennissen. Dag twee van de US Open is losgebarsten... met maar liefst drie Nederlanders in actie vandaag. Jesse Houta Galung speelt straks tegen James Blake. Michaela Krajicek tegen de Griekse Eleni Danilidou. En nu aan de gang Aranska Rus tegen de Russin Vesnina. Marcella Mesker, hoe gaat het met Rus? Nou, buitengewoon goed. Het, het gaat snel, vlot. En uh, 6-2 staat er al op het scorebord. En, uh... Ja, ik moet zeggen, dat verrast me toch wel enigszins. Dat het zo makkelijk gaat. Want ja, Elena Vesnina, de Rusin is een goede speelster. Nummer 43 van de wereld staat al een tijdje hoog. Rus staat 81. Dus um, ja, eigenlijk dit jaar in die top 100 gesprongen. Dus dan moet je tegen iemand die in de top 50 staat. En um, ze staat gewoon lekker te spelen. Vooral goed te serveren. Want um, ze heeft uh, nog geen enkel breakpoint tegen gehad in die eerste set. En zelf uh, drie breakpoints gecreëerd op de service van Vesnina, waarvan twee uh, gepakt, dus uh, ja, 6-2. Ze zijn nu uh, zojuist weer aan uh, de eerste game van de tweede set. Begonnen dus buitengewoon goede start voor uh, de 20-jarige Rans Karus. Ja, inmiddels ook in actie geweest bij de mannen, de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, die, uh, dat was acht, negen dagen, negen dagen geleden, een schouderblessure opliep hè, in de finale van het toernooi van Cincinnati. Had hij daar nog problemen mee in zijn eerste ronde? Nee, helemaal niet. En ik geloof trouwens dat die schouderblessure ook ja, een tikje een, een schijnbeweging was, zo vlak voor de US Open. Uh, natuurlijk oververmoeidheid. Hij heeft zoveel wedstrijden gespeeld en vooral alles gewonnen. Dat ja, op een gegeven moment wordt het dan een beetje veel met die US Open voor de boeg. Dus um, het zat daar een beetje pijnlijk uh, aan te komen, die schouder. En uh, het ging niet zo lekker tegen Murray in de finale. En toen heeft hij opgegeven. Maar het, het, het is een, uh, nou ja, een, een kleine tegenslag, niet meer dan dat. En en, uh, hij staat alweer in de tweede ronde. Want hij hoefde zich nauwelijks in te spannen. Hij speelde tegen de Ierse qualifier Conor Nyland. En uh, ja, die moest opgeven in de tweede set. Die voelde zich ziek, zwak en misselijk. Had de eerste set al met 6-0 verloren. Stond achter in de tweede set. Ja, kon gewoon niet uh, verder spelen. Dus Djokovic, uh, ja, heerlijk in de Grand Slam als nummer 1. Ja, in ieder geval de eerste wedstrijd uh, zit erop. Geen energie verspeeld. Hij is door naar de tweede ronde. Oké okay, Marcella, dankjewel voor nu. We horen straks graag hoe het verder gaat met Arans.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 This doomsday, you got to let it go, so you run, so you run. Pretend you don't see it yet, then we can live the lie, when well, you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean, only you know the real ones are cause you see. Het was Seal met Amazing Neptunus en Amsterdam. De honkballers dus moeten vanavond uitmaken wie zich plaatst voor de Holland-series... de strijd om het Nederlands kampioenschap, wie de tegenstander gaat worden van pioniers. De beste papieren waren vooraf voor de Rotterdammers van Neptunus... maar de praktijk ziet er soms anders uit en die kamp. Ja, maar het blijft honkbal, Henry. Het staat 3-1 in het voordeel van de Amsterdammers. We zitten in de tweede helft van de negende inning. Het eerste honk is bezet voor Neptunus. En aan slag is Rien van Nooy, de aangewezen slagman voor de Werper. De Werper hoeft niet te slaan. En daar staat dus deze Riem Vernooy voor in het slagperk. Die kan dus normaal gesproken goed slaan. Stel dat hij een homerun slaat, staat het 3-3. Het is 3-1 geworden, onder andere door een goede homerun van Vince Roy. De kortstop van LD Amsterdam. En 3-1 is dus de stand. De geweldig werpende Rob Koordemans kwam niet in de problemen van de Amsterdammers. Pas in de achtste inning kon er wat gedaan worden. Op het werpen van deze Amsterdammer. Die een paar weken geblesseerd is geweest. Al jaren ook gespeeld heeft hier in in Rotterdam bij Neptunus. En in de achtste inning dus een puntje voor Neptunus. Toen werd het van 3-0, 3-1. Nu dus in de tweede helft van de negende inning. De laatste slag wordt in principe het eerste hong bezet. En uh, de nieuwe werper bij de Amsterdammers is Jurjaan Cox. En hij gooit een wijdbal. Twee slag, twee wijd. Laten we nog één balletje uh, meenemen. Want dat kan een hele belangrijke zijn. Eén man uit. Eerste hong bezet door Tom Bryce die een hongslag sloeg. En uh, Cox staat dus op de heuvel. Kijk, uh, heeft de bal in zijn rechterhand. Rechtshandige werper kijkt naar Bryce op het Eerste honk en naar de slagman, naar Rien van Daar komt de wind-up en de bal wordt gegooid. Mooie bal, net langs de plaat. Net geen slagbal, dat, daar heeft Van Nooy mazzeld. Dat scheidsrechter Stijger daar geen slag in zag. En nu is het volle bak, drie wijd en twee slag. Elke bal is belangrijk op dit moment. Want vier wijd zou betekenen dat Bryce in scorepositie komt. Er komt de pitch en het is een wijdbal. Vier wijd, 1 en twee bezet. Er is één man uit. Een homerun betekent dat de Petunus wint en naar de Holland-series gaat... Maar zover is het nog lang niet, want aan slag komt Benjamin Dille. De tweede hoogman 1 1 uit, 1-2 twee bezet, tweede helft 9-inning. Nog altijd 3-1 voor Amsterdam. Sportmin in België zat vanmiddag in spanning voor de televisie. Om kwart voor drie begon bij de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea... de finale van de 400 meter bij de mannen. Met een Belgische tweeling, Kevin en Jonathan Borlet. We zijn weg met een sterke start van James onmiddellijk. Ook Jonathan Borlet goed weg, Kevin volgt hem. En uh, Henry, loopt hij naar uh, Jonathan Borlay toe? Dat is misschien niet zo slecht. Dan houdt hij wat over. Waar zit Merit? Oh, het ligt helemaal gelijk. Over de ganse lengte, over de acht deelnemers. Geen afscheiding. Nu James aan de leiding. James voor Merit. Maar ook de Borlets houden stand. Kevin gaat mee in de bocht. Binnenbaan is geklopt. En dan kunnen de Borlets mee met de twee topfavorieten. Ze kunnen mee met de topfavorieten. En het is uh, merit aan de leiding voor uh, James. Kevin Borlay op weg naar wat? Naar Brons? Nee, het wordt een vierde plaats. Het is uh, James die het haalt. En Borlay, Kevin, haalt een derde plaats. Kevin Borlay wordt derde. Ja, met onze medaille dus op de wereldkampioenschappen voor Kevin Borlée en zijn broer Jonathan werd uiteindelijk vijfde. Al langer doen de Belgen goed mee op de sprintnummers. Zo werd de estafetteploeg op de 4x400 meter vijfde bij de Spelen van Peking. Cedric van Brantegem liep toen samen met de broers Borlée. Inmiddels is hij met atletiek pensioen. Cedric, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb jij die wedstrijd gevolgd vanmiddag? Met uh, enorm veel spanning natuurlijk, zoals heel veel Belgen en ik denk zelfs heel veel Europeanen. Uh, nog meer natuurlijk, omdat ik ze persoonlijk ook goed ken. Ja, en, en het blijft dan bijzonder om te zien dat een tweeling het zo goed doet. Blijven ze jou ook verbazen? Had je dit verwacht toen jij met ze liep nog? Eigenlijk wel, ja. Uh, ik zag ook dat ze een uitzonderlijk talent hebben. Ik heb uh, toch al een tijdje kunnen meedraaien op het hoogste niveau in Europa. En uh, verschillende WK's en Olympische Spelen meegedaan. En dan zie je toch van op hele jonge leeftijd, als je met die jongens traint en uh, wedstrijden loopt, dat ze uh, een uitzonderlijk talent hebben. En niet alleen fysiek, de manier waarop ze lopen, heel mooi, heel veel snelheid, heel ontspannen. Maar ook uh, mentaal, het, het kopje zit ook goed. Uh, je ziet ook nu op die wedstrijd dat ze echt tot op het einde echt... Ontspannen blij dat ze die wedstrijd perfect indelen. En ik denk die combinatie van die fysiek met die mentale kracht, dat maakt van hen echt de wereldtoppers. Ja, de uitzonderlijke kwaliteit noem je het dan. Wie van de twee is nou eigenlijk beter? De uitslagen de laatste tijd zeggen Kevin, die wordt derde nu op het WK en eerste op het EK. Jonathan zit daar vlak achter. Wie van ja. de twee is wat jou betreft de beste? Ik heb altijd gezegd dat het Jonathan voor mij was, omdat hij toch voor mij de snellere tijden nog steeds zal kunnen lopen. Die heeft op dit moment ook nog steeds de snelste tijd staan. Die is wel de betere sprinter op 200 meter. Maar hij is iets serieuzer. En ik denk dat het op de kampioenschap een helder beter uitkomt. Dat hij alles toch wel veel minutieuzer voorbereidt. Hij is toch iets meer een perfectionist dan zijn broer. Daar waar Jonathan echt meer... Het, uh, het ontspannen type is. En dan op, de, op een goede dag wel eens de, de snelste tijd zal lopen. Maar ik denk dat als het op de prijzen aankomt... dat uh, Kevin nu toch wel vertrokken is voor een, een mooie reeks. Is er ook competitie tussen die twee? Of gunnen ze elkaar alles? Ze gunnen elkaar alles. Dat is uh, heel bizar. Uh, ik las ook ergens dat één eigen tweelingen zichzelf ook zien. als één entiteit. En bij de jongens is dat ook echt. Uh, je kan dan natuurlijk wel merken dat Jonathan ontschogeld is voor zichzelf. Maar die is ondertussen ook even blij dat zijn broer het zo fantastisch gedaan heeft en uh, omgekeerd geld ook. Ja, en ze bewijzen echt in alles dat ze een ene eigen tweeling zijn, hè? want ze hebben geloof ik ook exact dezelfde blessure gehad. Ja, klopt. Uh, ze hebben alle twee een in de voet gehad. Maar ik denk dat dat niet enkel aan de tweeling ligt, want ik had die blessure ook. Dus, ja. dus ik heb eigenlijk niet veel met hen te maken. Dat ligt meer aan de sport dan aan de tweeling. Dat, dat denk ik wel, dat dat meer aan de sport ligt. Maar het klopt wel dat ze echt, echt een eigen tweelingen zijn. Ze trainen samen, ze hebben een heel gelijkaardige loopstijl. Uh, hun prestaties liggen ook minder dan 1% van elkaar. Dus uh, ja, daaraan zie je dat het toch wel iets heel unieks is. Ja, ongelooflijk. Wat kunnen we met deze twee nu verwachten van de estafette 4x400... Jij loopt daar niet meer in mee. Uh, uh, hoe, hoe, zijn, hoe zijn die STF-jongens in zijn totaliteit? Well, ik denk dat uh, de nummer drie en vier op dit ogenblik... Die zijn niet op de absolute top, maar ik denk en ik hoop dat de prestaties van de Borlees nu uh, de jongens ook wel een boost geeft en hen vleugels zal geven. Um, dus ik denk met, met het overgewicht dat de Borlees kunnen geven aan de ploeg dat er toch wel zeker weer een finale plaats in zit en laten we hopen dat we daar weer voor een uh, sub drie tijd kunnen gaan. En waar we daarmee uitkomen uh, dat zie je we wel. Um, medailles denk ik zijn te hoog gegrepen uh, maar laten we nu toch eerst even te kijken of we in die finale geraken en ik denk dat dat toch wel mogelijk is. Als je ziet hoe goed die jongens Borlees nu zijn. Heb je er dan spijt van dat je al gestopt bent? Nee, eigenlijk niet. Eh, enkel deze week. Want de sfeer van zo'n kampioenschap en die dingen mogen beleven... en zelf ook op de piste staan, ja, dat mis ik wel. Maar voor mij was het echt een heel mooi afgesloten hoofdstuk... dat ik zelf ook heb kunnen afsluiten met medailles samen met hen... Eh, nog eh, in Barcelona vorig jaar, die finale op de Olympische Spelen. Dus ik gun het hen volledig en eh, ik geniet gewoon van aan de zijlijn. Oké, okay. Cedric van Brantinchem, Dankjewel. Alsjeblieft, goedenavond. Het honkbal dan, Neptunus tegen Amsterdam. Andy. Ja, het werd nog heel spannend. Het werd 3-2. Doordat Tom Bryce een puntje kon scoren. Nog een man in scorenpositie voor Neptunus. Maar het is 3-2 gebleven. Want de laatste nul werd gemaakt door de man van de wedstrijd. eigenlijk, Vince Roy. De korte stop die een homerun sloeg met één man aan boord voor Amsterdam. Waardoor het 3-0 werd. Uiteindelijk wordt het 3-2 in deze wedstrijd. En wint Amsterdam dus van Neptunus morgenavond in Amsterdam. De beslissende wedstrijd. Wie de tegenstander wordt van fase in the Holland series. It's not what I needed or what I wanted but then again living Anouk was dat met I am cliché. We gaan terug naar de tennis. Aranska Rus staat in de eerste ronde op de US Open... tegen de Russin Vesnina. Hoe gaat het met haar, Marcella? Nou, goed. Die eerste set dus met 6-2 gewonnen. Dubbele break. Tweede set nu twee gelijk. Het gaat wel iets moeizamer. Ze heeft voor het eerst twee breakpoints moeten incasseren... op haar eigen service, maar die heeft ze keurig weggewerkt. Dus nog geen breaks. 6-2, 2-2 dus. Voor het grote publiek was uh, zijn natuurlijk het meisje dat Kim Kleisters eerder dit jaar versloeg. Wat is er sindsdien eigenlijk met haar gebeurd? Heeft ze dat niveau van die wedstrijd kunnen vasthouden? Nou, of dat specifiek van die wedstrijd uh, is geweest, dat weet ik niet. Maar ze is in ieder geval wel redelijk constant gebleven. Uh, ze kiest ook uh, na Wimbleden en ook daarvoor bewust voor wat kleinere toernooien. Dus dat ze af en toe wat wedstrijden wint, wat zelfvertrouwen opbouwt. En uh, ja, die filosofie, daar houdt ze zich aan vast, samen met coach uh, Ralf Kok. Staat nu 81, dus het gaat stapsgewijs steeds wat hoger. Want tijdens Roland Garros stond ze... Net in die uh, top 100, soms in 99, 98, zoiets. Dus dan zie je dat ze toch alweer zo'n zo 15 plaatsen is gestegen. Dus het gaat de goede kant op. Niet met uh, 7 mijls uh, passen, maar kleine stapjes. Eigenlijk uh, precies een beetje zoals uh, uh, heel goed bij haar past. Afgelopen nacht won Roger Federer zijn eerste ronde partij vrij simpel van de Colombiaan Santiago Giraldo. Dat was gewoon in drie sets. Overtuigde niet echt. En Federer viel nog het meest op door uh, deze uitspraak. Hij uit de kritiek over de ondergrond. I mean the great for tennis but I'm not sure if it's really what the game needs the game needs different you know speed at slams and so forth and I don't feel we quite have that at the moment you know if especially you're so open's getting uh, getting slower een beetje zuur is die eigenlijk hè Federer vindt dat de ondergrond trager is geworden en daardoor te veel lijkt op die van de Australian Open en hij vindt dat de Grand Slams toch wel verschillend van elkaar moeten zijn en dat dus de baan in New York de snelste van de vier Grand Slams moet zijn heeft hij daar een punt ja, ik vind absoluut van wel. Natuurlijk praat hij een beetje voor zijn eigen straatje. Ja. Uh, uh, ja, snelle Hoe sneller het beter voor hem, hè? Ja is absoluut in zijn voordeel. De baan die nu trager is, is heel goed voor Djokovic en heel goed voor Nadal. Dus ik kan Federer zijn standpunt begrijpen. Hij heeft het toernooi hier vijf keer gewonnen. heerlijke baan voor hem. Maar wat hij zegt, is wel zo. Het lijkt nu heel erg op de snelheid van de Australian Open. Dat is een vrij langzame hardcourt. Ja. Um, Wimbledon is in de loop der jaren het gras ook al heel langzaam geworden. Gravel is erg langzaam. Dus we zien de laatste jaren al in tennis een ontwikkeling... dat het uh, ja, heel erg eendimensionaal tennis is. Vanaf de baseline scoren met de voorhand. En uh, netspelers zie je bijna niet. En dat is natuurlijk wel jammer. Dat die discipline, dat onderdeel van het spel... Ja, dat wordt ook bijna niet meer aangeleerd. En als je dus nu een, een, een hele snelle Grand Slam hebt... zoals de US Open was... krijg je toch spelers, uh, zoals bijvoorbeeld een Tsonga... Die, uh, of een Marty Fish, uh, die vaak Service volley spelen. En dat is erg attractief om naar te kijken. Dan krijg je ook weer jongens die dat uh, misschien na gaan of, of, of jonge junioren die denken, hé, hey, dat is leuk, ik ga ook naar het net. Dus het is voor het tennis, ben ik helemaal eens met Roger Federer... beter dat die ondergronden dus ook eh, behoorlijk verschillen in, in snelheid. Ja, en concreet voor hem op dit toernooi... is voor hem dus een heel groot nadeel om het toernooi te kunnen winnen. Ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, we weten allemaal uh, hoe goed uh, Roger Federer is, wat een grootheid het is... Maar we zijn het er toch ook een beetje over eens. Alhoewel dat niet iedereen dat wil toegeven. Dat zijn glans er een beetje af is. Ja. Hij is 30 jaar geworden deze maand. Um, hij maakt gewoon uh, niet altijd een hele constante indruk. Nee. Veel foutjes ook in die eerste ronde. Wisselvallig. Dus um, op een goede dag wint hij nog van iedereen. Alleen die goede dag is er niet meer iedere dag. Nee. We komen straks nog even bij je terug om te horen of het een goede dag is voor Aranska Rus. Eerst roeien. De Nederlandse roeiploeg kreeg bij de wereldkampioenschappen in Slovenië een flinke klap te verwerken. De lichte vier zonder stuurman geldt al enkele jaren als medaillekandidaat voor de Olympische Spelen van volgend jaar. En ook bij de wereldkampioenschappen werd gehoopt op eremetaal. Maar toen haakte Roland liefens af met een voedselvergiftiging en werd zijn vervanger Juri Brusinski ingezet. En toen sloeg de paniek toe en werd de halve finale niet eens gehaald. En daarmee wordt ook het bereiken van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 Tray cats met Runaway Boys. Jan van Halst vertrekt per 1 december als manager Algemene Zaken van FC Twente. Hij vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. Van Halst was sinds 2003 bij Twente werkzaam achter het bureau. In de afgelopen jaren ontwikkelde de club zich sterk en werd zelfs landskampioen. Voorzitter Joop Munsterman reageerde teleurgesteld op het vertrek. Maar hij respecteert het besluit. De twee hoofdrolspelers lichten het onverwachte vertrek toe. Het is natuurlijk een, een forse aardelating voor FC Twente.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 Key mensen heb ik net al gezegd. Uh, ja, Jan, Jan is natuurlijk een sterke persoonlijkheid. Uh, heeft zijn televisiewerken bij gaan doen. En uh, is, is toch wel uh, uh, een van de uithangborden van, van FC Twente geworden. Een van de boegbeelden van FC Twente. Daarnaast uh, voelde ik ook bij mezelf dat ik uh, wat ruimte nou, nodig had... om, uh, om uh, mijn leven in te richten. En uh, te kijken, van, uh, ja, is dit wel uh, wat ik de rest van mijn leven wil... Nou, dat kan je alleen maar doen in totale onafhankelijkheid. En uh, die onafhan onafhankelijkheid heb ik genomen door uh, deze beslissing te nemen. Ieder volgt zijn eigen koers. En da daarin begrijp ik altijd een ieder. En uh, ja, dat hoeft niet altijd te matchen uh, met de club. En uh, ja, dan gebeuren zulke dingen wel eens. en dan, dat, dat is jammer. Het is natuurlijk jammer dat Jan weg is. Tenminste, dat vind ik. Het speculeren is intussen al begonnen. Uh, waar gaat hij heen? Wat gaat, u, wat gaat hij doen? Um, Denkt u dat hij een goede man zal zijn voor bijvoorbeeld Ajax? Nou, ik denk, dat je dit soort... ik denk dat Jan een goede is voor elke club. Laten we dat even vooropstellen. Ik weet echt absoluut nog niet wat ik ga doen. Ik ben ook niet benaderd door andere clubs of door andere organisaties of wat dan ook. En ik vind het ook niet fair. Dit is zo'n uh, ingrijpende beslissing voor mijzelf in ieder geval. Die moet je in totale onafhankelijkheid uh, nemen. Dus dat wil ik echt nogmaals benadrukken. Maar goed, ik realiseer me ook uh, hoe vaker ik dat roep, hoe meer uh, er gespeculeerd wordt. Ja. Het zei dan zo, dat, dat, dat vind ik spijtig. Hij weet het echt nog niet, en laten we hem dan maar geloven. Een bijdrage van rtv slaggever Pepijn Bolsje was dat. En over FC Twente gesproken. Bas, we hadden het in het begin van deze uitzending over Brian Ruiz. Die is in Londen om te onderhandelen met Fulham. Is er nieuws? Uh, nou ja, nieuws nog niet in de zin dat daar een, een contract getekend is... of dat de clubs eruit zijn, maar men uh, komt daar wel heel dicht bij elkaar. Er worden bedragen genoemd in de Engelse media. Dat hebben we zo even via Joop Munsterman... Uh, ook wel gehoord dat dat wel in de richting van de waarheid komt. Van 10,6 miljoen pond, dat zou een miljoen of twaalf uh, oh. in euro's zijn. Uh, en ja, het heeft er dus alle schijn van dat uh, Ruiz straks niet meer speler van Twente is, maar van Fulham. Ja, en ondertussen, dat bespraken we ook aan het begin van deze uitzending... is El Giro Elia op en neer geweest naar Italië, naar Juventus. Daar nog ontwikkelingen... Ja, hij is naar huis gegaan zonder dat er een contract getekend is. Eh, omdat hij zich ook weer in het kamp van Oranje moet melden. Zijn zaakwaarnemer is wel in eh, Turijn achtergebleven om daar nog verder te praten. Uh, ik denk dat dat ook rondkomt, maar Elia dus even terug naar Nederland. En nou ja, wie weet vliegt hij dan eerdaags wel weer de andere kant op. Ja, ondertussen moet hij natuurlijk weer gewoon door met het Nederlands elftal in trainingskamp. Want Oranje bereidt zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen San Marino. Uh, was daar uh, iedereen van de partijen vanmiddag op de training voor zover je nog van iedereen kan spreken... na de afzeggingen van Robbe, Afalai, Van de Vaart, Nigel de Jong, Theo Jansen... Ja, het is een aardig rijtje geworden. Nee, Michel Vorm die heeft nog niet mee kunnen trainen. Die heeft een, een lichte blessure. Wat problemen met de knie waar hij een tikje tegen aangekregen heeft. En Van Bommel en Mathijsen, die zijn er wel, maar die lopen apart hun rondjes. Um, ook zeg maar ja, de vermoeienissen van de afgelopen wedstrijd. Dus die krijgen even wat, uh, even wat pauze. Laten we eens luisteren dan naar iemand die er zeker wel was. Klaas-Jan Huntelaar. Hij is in vorm bij Schalke 04. Hij scoort veel en jij sprak met hem over een basisplaats voor aanstaande vrijdag. Is logisch om ervan uit te gaan dat jij speelt, gewoon? Dat zou jij aan de wonskort moeten Ja, de antwoord had ik al wel verwacht. Zijn er een paar niet, als je een beetje gaat schuiven en denken wie er de wel zijn... dan vind ik het niet zo gekke gedachten, toch? Ik vind ook zeker geen gekke gedachten, nee. Nou, daar moeten we het allemaal weer mee doen. Zeker geen gekke gedachten. Gaat Van Marwijk naar jou en naar hem luisteren? Ja, dat doet hij dit keer wel. Uh, hm. Want er is vandaag een partijspelletje gespeeld op de training. En daar kun je niet altijd wat uit afleiden. Maar we hadden de indruk, vandaag wel... Achterin, doel, daar verandert natuurlijk niet zo gek veel op het middenveld. Krijgt Van Bommel normaal gesproken de assistentie van Strootman. Nigel de Jong en Van de Vaart zijn er natuurlijk niet. En dan staat daarvoor een rijtje van drie... waar je natuurlijk, omdat Robben er niet is, ook alweer moet gaan puzzelen. En zoals het er nu op de training uitzag... speelt Van Persie daar aan de rechterkant. Uh, op tien natuurlijk gewoon Snijder en aan de linkerkant Kuit Dat is al bijna gewoon geworden. En dan in de spits Huntelaar. Dus het zou uh, mij niet verbazen, sterker nog, het heeft... Uh... Het is naar alle waarschijnlijkheid zelfs waar dat het zo zal zijn... dat Huntelaar inderdaad de spits is vrijdag. Ja, Wat doet Oranje nog tot aan die wedstrijd van vrijdag? Een uh, training morgen. Dat is een besloten training in het stadion van ADO Den Haag. Dan is er morgenmiddag de tijd voor persconferenties en interviews. En dan trainen ze donderdag nog een keer. Wel toegankelijk voor ons en voor het publiek. In Katwijk bij Quick Boys. En dan dus vrijdag uh, in Eindhoven. Uitverkocht stadion trouwens. Dat verbaast me. Ja. Maar leuk. Het uitverkocht PSV stadion. Spelen tegen Sanderino. We gaan, nog even, we gaan nog even luisteren naar een van de vaste waarden... van het Nederlands elftal, Joris Matthijsen. Hij moest in de afgelopen tijd een, een cultuurschok verwerken. Na vijf jaar bij Hamburger SV vertrok hij voor een Spaans avontuur. Hij viel voor de ambities van Malaga... dat onder leiding van een rijke sheik... een aanval wil doen op de top in Spanje. De overgang bevalt Matthijsen tot nu toe goed. Over het weer en de leefomstandigheden uh, heb ik al helemaal niet te klagen... maar bij de club is het ook... Uh... Ja, het bevalt ook heel goed. Het was precies de nieuwe uitdaging wat ik nodig had. En ja, dat, het kwam op het goede moment in mijn carrière. Uh, flink zit te zweten, las ik op de eerste dagen. Je moest echt ja. wennen aan de warmte daar vanuit het relatief koude Hamburg natuurlijk. Ja, het is 180 graden verschil uh, met Hamburg. Dus uh, dat was wel even wennen. Als je uh, ja, elke dag in 30, uh, 30 graden of meer moet trainen, ja, dan moet je lichaam er ook aan wennen. En dat was de eerste week zeker het geval. Wij gezet tot nu met alles en iedereen om je heen? Ja, nog niet helemaal, maar zo goed als. Ik heb, uh, het is nu echt emigreren. Als je naar Duitsland gaat, dan is het toch wel veel hetzelfde. Dan kun je de auto volladen en dan ah, gaan we. Precies. En uh, dat was nu even anders. Ja, het is, het is, het is gewoon een compleet ander land, compleet andere leefomstandigheden. En uh, dan moet je allemaal aan wennen, ook het gezin. Maar het gaat goed, dus uh, je hoort ons ook niet klagen. Maar het is ook niet zo makkelijk als iedereen denkt. Nee, dat geloof ik meteen. Taal bijvoorbeeld al. Ja, ja dat is probleem nummer één, ja. Nou, kom maar. Ja, ik versta er helemaal niks van. Dat ben je niet? Nou, ik, ik, ik wil jou wel even een middag zien bij ons op de training. Nou, ja, dat wordt nou, zweten, ja. Daar versta je echt niks van. Nou ja, op, op een trainingsvat dan, uh, dan snap je nog wel wat ze bedoelen. Maar als we aan tafel zitten naar de rand uh, met een lunch of het avond heet, nou dan, dan, dan kan ik absoluut niet meepraten. Nee. Ballonhospital, hè? Slechte bal. Ziekenhuisbal. <laughs> Zou ze dat nou, niet begrijpen? Nee, ja, dat heb ik op zijn Duits ook al <laughs> vaak gezegd, maar dat begrijpen ze het ook al niet. Nee, het is, het is, uh, ik moet echt uh, een leraar hebben. En uh, even een cursusje volgen, want dit... Uh, dit valt anders niet te leren. Het is gewoon een compleet andere taal, en, maar wel leuk. En, uh, ja, niet alleen op voetbalgebied een uitdaging, maar ook op privé. Dus, uh. Het is natuurlijk een vreemdelingenlegioen uh, waarmee jullie daar nu samenspelen. Uh, de eerste wedstrijd werd een nederlaag, Sofia ja. 2-1. Komt dat om, daardoor eigenlijk, dat je, je moet nog wennen, het is allemaal anders, iedereen is nieuw? Ja, dat komt daardoor. Ik, uh, natuurlijk hadden wij de, het vertrouwen noem maar op, uh, dat wij die wedstrijd konden winnen, maar... Als je nu uh, terugkijkt, dan, dan uh, ze weten wij precies nog waar, waar we moeten werken. Dat zag je duidelijk in die wedstrijd. Die ploeg speelt al jaren in de subtop mee. Speelt jaren of om Champions League of om uh, Europa League. Die hebben we ook gewonnen een aantal jaar geleden. Ja, dan, da, da, zover zijn we nog lang niet. En dan moet je ook heel eerlijk in zijn. Dat, dat kan ook niet. We hebben 14 nieuwe spelers gehaald volgens mij. Ik, ik weet zelf het exacte getal niet eens meer. Ja, die, hoe, kun je, hoe kun je een elftal die, die zoveel nieuwe spelers haalt, hoe kun je dat? binnen zes weken een top-elftal van maken, ja, dat, dat is niet mogelijk. Dat is onmogelijk, dat is bij, bij geen één-elftal mogelijk, dus ook niet bij ons. En uh, ja, de verwachtingen zijn misschien de achterban torenhoog en ook in Spanje zelf, maar wij zijn heel realistisch en wij willen gewoon elke, elke wedstrijd, elke training beter worden. En het klinkt misschien heel cliché, maar het is wel zo als je zoveel nieuwe spelers hebt. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Waarmee, denk je nu? Ja, je staat bovenaan ja. op de FIFA-ranking. Ja, dat dacht ik. Dat schitterend. Van... Ja, het is, het is mooi hè. Nou, volgens mij zijn we het alweer kwijt, want ik zie uh, Spanje niet uh, verliezen van Lichtenstein. Dus. Weet je wie er onderaan op die lijst staat? Als aller, aller, allerlaatste? Ja, dan moeten wel de tegenstander zijn dan. Ja, nou, het ja. wordt leuk vrijdag dus. Ja, het wordt leuk. Ja, ik, uh, ik ben blij dat het stadion zo goed als uitverkocht is. Dus er zijn mensen die uh, komen naar het stadion daarvoor. En dat, dan moeten wij gewoon een mooie wedstrijd laten zien. En dat weten we ook en uh, dat gaan we ook absoluut doen. Bas Ticheler sprak met Joris Matthijs. Deze uitzending duurt nog 1 minuut en 52 seconden. En Marcella Mesker, het zou zo leuk zijn als Aranska Rus het binnen die tijd afmaakt. Ja, dat zou zeker leuk zijn. Ze is er nog maar twee punten van uh, verwijderd. Ze staat 6-2, 5-4 voor. 40-0 matchpoint nu voor Aranska Russen. Ze serveert zelf. Nou, ze heeft die goede linkshandige service. Dus dat zou moeten lukken. Het zou fantastisch zijn. Ze stond trouwens 4-2 achter in deze tweede set. Maar komt dus uh, sterk terug. Mentaal uh, bijzonder goed gespeeld deze wedstrijd. Uh, drie van de vier breakpoints uh, gemaakt. Uh, serveert uh, goed percentage. Scoort daar veel mee. En uh, ja, kort om, uh, ze lijkt, korte metten te gaan maken met die Russin die toch 43 staat in de wereld. Dus het zou een hele knappe overwinning zijn. Laten we proberen ondertussen heel even nog, want anders is de uitzending ja. op over die andere Nederlanders te hebben. Jesse Kalum gaat straks spelen tegen James Blake. En normaal gesproken zou je zeggen, een paar jaar geleden, kansloos, maar dat is nu wel anders, hè? Ja, Blake is natuurlijk uh, niet meer de Blake van vroeger toen hij nummer 4 van de wereld was. Um, twee keer kwart finalist uh, US Open. Maar hij is inmiddels 31 uh, en 63 op de Wereldranglijst. Heeft het hele jaar nauwelijks toernooien gespeeld. Veel blessures gekend. Dus daar liggen wel kansen voor Jesse Hoetegaloon. Die lekker staat te spelen. Drie wedstrijden heeft gewonnen. Uh, op het Louis Armstrong stadium mag spelen. Tweede grote centenkoord. Geweldige sfeer, avondwedstrijd. En uh, ja, James Blake, die wil natuurlijk wel wat presteren. Maar ik denk een geweldige uitdaging voor Jesse Houta-Galou. Het is nog 25 seconden, Marcella. Gaat het lukken? Ja, Aranska Rus heeft gewonnen. 6-4 in de tweede set. Dus uh, in ieder geval de eerste vrouw door naar de tweede ronde. Straks nog Mikaela Krajcek tegen de Griekse Eleni Danilidou. En wij zijn er morgen weer. Straks met het oog op morgen. Vanavond met Mieke van der Wijn. Nog een fijne avond.